10 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Steeds meer Nederlandse wielrenners willen over hun dopingverleden praten. Dat zegt directeur Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit. Het begint te komen, denk ik. De cultuur is nu aan het schuiven. Wij merken dat inderdaad. En ja, er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Of men komt aan Mars, maar daar ben ik wat pessimistisch over, moet ik zeggen of het wordt toch een beetje het verhaal waarbij de een aan de andere pion omvalt. Renners die zich melden en de volledige waarheid vertellen... kunnen strafvermindering krijgen. Een andere optie is volgens Ram een tuchtcommissie. En dan is het niet vrijwillig meer, zegt hij. Het afgelopen jaar hebben meer mensen een museum bezocht. De musea waar de museumkaart geldig is... trokken 19,5 miljoen bezoekers. Dat zijn er anderhalf miljoen meer dan vorig jaar. De stijging is volgens de musea onder meer te danken aan de opening van het filmmuseum Ai en de heropening van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Samen waren die twee goed voor een kleine 400.000 bezoeken. Opvallende uitschieter is museum De Pont in Tilburg. De tentoonstellingen van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei en de Indiaanse beeldhouwer Anish Kapoor waren erg populair. En verder deden de tentoonstellingen in het gemeentemuseum in Den Haag en het spoorwegmuseum in Utrecht het erg goed. In België zijn bij een woningbrand een moeder en haar kind omgekomen. Drie andere kinderen raakten gewond. Hoe oud ze zijn is niet bekend. De vader van het gezin bleef ongedeerd, maar is in shock, melden Belgische media. De brand ontstond vannacht in een woning in Florent bij de stad Namen. Het gezin lag nog te slapen. In Den Haag omgeving heeft de politie een grote drugsbende opgerold. 31 mensen zijn het afgelopen jaar opgepakt. De belangrijkste verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan drugshandel en diefstal, zegt de politie. Er zijn in, in Naaldwijk een hele grote hoeveelheid bloemen gestolen van, voor ruim 100.000 euro. Met als doel om hierin drugs te verwerken om ze op die manier naar het buitenland te vervoeren. En bloemen vervoeren, dat is uiteraard dat is vrij normaal, zeker vanuit ons land. En, en als je daar dan drugs in vervoert, dat is een hele lucratieve manier om, om drugs te dealen.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 Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman, advocaat terreurverdachte sleept minister voor de rechter. De eerste toeristische ruimtevlucht heeft een paar jaar vertraging. Dr. Osman nam altijd zijn kinderen mee naar zijn werk in een Syrisch ziekenhuis dat onlangs helemaal plat werd gebombardeerd. My only wish to to stay together. En het ochtendhumeur, het laatste van Henk Westbroek. Het is vier, bijna vijf over tien. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. De Nederlandse terreurverdachte Sabir K. gaat zijn uitlevering aan de Verenigde Staten aanvechten... met een kort geding. Minister van Veiligheid Ivo Opstelte... verleende vorige week toestemming voor die uitlevering... van de Nederlandse Pakistan. André Sebrecht, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de advocaat van Sabir Khan. Waarom sleept u de minister voor de rechter? Ja, Omdat die uitlevering moet worden tegen, tegengehouden. U, u weet iets over die, die Sabir Khan. Nederlandse jongen opgevoed door zijn Friese moeder. Uh, op een gegeven moment naar Pakistan verhuisd. Daar opgepakt, gemarteld. Toen naar Nederland overgebracht. En nu willen de Amerikanen hem hebben. Ja. En waarom? Uh, ze zeggen dat hij heeft gevochten tegen Amerikaanse troepen in Afghanistan. Ze zelf noemen dat terrorisme... maar het komt neer op gewoon vechten tegen Amerikaanse troepen in Afghanistan. En ja, dat willen ze niet hebben. Maar hij wordt toch verdacht van het beramen van aanslagen voor Al-Qaeda in Afghanistan? Ja, dat, dat zou dan dus zijn tegen Amerikaanse troepen. Ja, dan, dan dus is het toch L. logisch ook dat de Verenigde dat Staten hem hebben willen hebben? Het samen? Sorry. Dan in, ja. ze, ze, ze zeggen dat hij dat inderdaad zou hebben gedaan in het kader van Al-Qaeda. Ja dan is het toch ook logisch dat de Amerikanen hem willen hebben. Nou ja, ik, ik weet niet of ik dat zo logisch uh, vind. Als het gewoon vechten is tegen, milita tegen militairen... en je vader is half afgaan, dan is dat niet zo vanzelfsprekend. Maar er spelen in deze zaak wel bijzonderheden waardoor die niet moet worden uitgeleverd. Ja, de lijn kraakt wat. Vermoedelijk zit uw touw, touwtje een beetje los. Oh, dat is vervelend. Dat wil zeggen van uw telefoon dan. Um, maar um, is, het, is het nou zo dat hij een aanslag heeft beraamd... of dat hij gewoon heeft gevochten? Nou, weet je, hij zegt er zelf nog helemaal niks over. Uh, dat komt wel aan de orde als hij in Amerika ooit terecht komt. Wat hij wel zegt is... ik ben voordat ik naar Nederland kwam gemarteld in Pakistan en de Amerikanen waren daarbij betrokken. Ja. En niet alleen hij zegt dat, er zijn ook veel andere mensen die dat zeggen. En dat wil ik dus onderzocht hebben voordat hij eventueel naar Amerika gaat. Ja. Dan is het nog steeds de vraag, als de Amerikanen hem graag willen hebben... waarom hebben ze hem toen niet meteen op een geheime CIA-vlucht... richting Washington gezet vanuit Pakistan, als ze hem toch al hebben gemarteld? Ja, aardige vraag. Uh, je je... Ze willen er niks over zeggen, de Amerikanen. Niet tegen mij in ieder geval. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat die inlichtingendienst... die hem vast had in Pakistan en die hem martelde... dat die door politieke gevoeligheden hem niet rechtstreeks aan Amerika wilde geven. En ik denk dat het misschien in Amerika ook veel problemen zou kunnen geven... met de strafzaak ja. als die eenmaal in Amerika is aangekomen. Dus dat zou de reden kunnen zijn waarom ze hem eerst naar, Amerika, naar Nederland hebben gestuurd. Met Nederland hebben de Amerikanen wel een uitleveringsverdrag. Hè? Ja, en zeker. Niet. En dat is nou precies ook het punt waar de minister zich op beroept. De hoogste rechter in Nederland heeft bepaald... dat die uitlevering mag doorgaan. Ja, klopt. Dat, dat is de rechter. Maar het is uiteindelijk een politieke... Een politieke beslissing en er zijn in dit geval zoveel aanwijzingen... dat de Amerikanen betrokken zijn geweest bij marteling... Dat, een, dat de Nederlandse minister dat echt eventjes van tevoren moet uitzoeken... iets van moeite moet doen. Al is het maar aan de Amerikanen vragen wat hun betrokkenheid is geweest bij dit alles. Heeft hij dat dan niet gedaan? Nee, nee, dat heeft hij pertinent geweigerd. Hij heeft gezegd, ik stel geen enkele vraag. Ondanks alle aanwijzingen die jullie geven, ik stel geen enkele vraag. Ik ga ervan uit dat als hij naar Amerika komt dat hij daar wel een net proces krijgt. Maar dat is onzin. Maar goed, desalniettemin heeft de Hoge Raad dus besloten... dat die uitlevering mag doorgaan. Dus dan is er toch wel een rechtsgrond voor. Nou, kijk, dat, dat zit als volgt: Hoge Raad zegt, je hebt nog niet bewezen dat Amerikanen daarbij betrokken zijn. Nee. Maar de procedure bij de Hoge Raad is ook niet geschikt om dat te bewijzen. Zo'n minister heeft veel meer mogelijkheden. Dus moet de minister het ook uitzoeken. Het is niet de eerste keer hè, dat een Nederlander wordt uitgeleverd... aan de Verenigde Staten uh, met het oog op uh, verdenking van, van terreur. Uh, nee, Wesam Wes de... Alde hè, was ook ja, een, een... hij is de tweede inderdaad. Hij is de tweede. Um, en die... Maar goed, uh, er is dus ook een precedent dat het wel kan. Er is ook een precedent... Ik denk dat het heel slecht is afgelopen. Hè? U weet, die, die vorige, die heeft in Amerika 25 jaar gehad. Ja. Toen kwam die terug naar Nederland. Ja. En toen heeft de Nederlandse rechter die straf omgezet na 8 jaar. Ja. Omdat hij daar zo ontzettend slecht behandeld is. Ja. Maar goed, dus dat stelt. Het is nog steeds uit. wel 8 jaar, dat krijg je ook niet zomaar aan je broek. hè? Nee, dat klopt. Maar dat was een heel ander geval. En die man, die zegt niet dat hij is gemarteld. met medeweten van de Amerikanen. Hè? Ja. En, en er zijn wel precedenten. Uh, andere zaken uit andere landen. waaruit blijkt dat Amerikanen daar wel bij betrokken zijn. Dat soort zaken. Canada heeft geweigerd om iemand uit te leveren. in een ja. zaak bijna identiek aan die van Sabir. Ja. omdat die uh, Amerikanen geweten moeten hebben dat die man gemarteld werd. Goed. Uh, u sleept de minister dus voor de rechter. Is al duidelijk ja. wanneer dat uh, geding dient? Ik denk. Een weekje of vier ongeveer. Dus uh, laten we zeggen eind januari? Ja. En als de rechter dan uitspraak doet en zegt... de minister staat in zijn recht... hij moet worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten... wat gaat u dan doen? Dan gaan we nog naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dat uh, kan wel af... even duren. Nee nee nee, nee, nee, nee, dat gaat heel snel. Je gaat diezelfde dag nog en binnen 24 uur zeggen ze... nou, we houden het voorlopig even tegen of hij moet gaan. Juist. Dus met andere woorden, eind januari weet ook uw cliënt... of hij naar de Verenigde Staten wordt gebracht of niet? Uh, ja.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 Michael Bubley en de muzikale erfgenamen van de Andrew Sisters... zo te horen. Jingle Bells was dat. Het is 13 minuten over 10. Het was het belangrijkste ziekenhuis in het gedeelte van Aleppo... dat in handen is van Syrische rebellen... tot vorige maand een straaljager van de Syrische luchtmacht... het gebouw bombardeerde. Tientallen doden en gewonden als gevolg. Maar waarom was het gebouw doelwit... Verslaggever Hans-Jaap Medessen ging op onderzoek uit en ontdekte een opmerkelijk feit... en vond ook de dokter die nog altijd zijn kinderen meenam... naar dat ziekenhuis in deze gebombardeerde stad. Reportage gaat u dus luisteren van Hans-Jaap Medessen. Ik had de beelden al op YouTube gezien van het vernietigde Shiva-ziekenhuis... waar we zo vaak zijn geweest. En nu sta ik ervoor en ja, de linkerhelft is volledig ingestort... En de ingang bestaat nog. We lopen naar binnen en er zijn bewakers hier. Twee vliegtuigbommen zijn hier gevallen. Wij lopen naar de operatiekamer, de kamer waar we zo vaak gestaan hebben. Nou, daar moest je niet zijn op het moment van de bom. Want dat is nu een open luchtgebied geworden. Betonijzer hangt over mij heen. Een enorme krater. En ik denk dat iedereen die hier aan het werk was, het niet heeft gered of zwaar gewond is. Ik kwam hier met jou hospital met naar dit En elke keer kwam de plane en kwam this hospital. Ja, Abdul zegt het ook, we zijn hier vaak geweest. En ook vaak dat de vliegtuigen boven het ziekenhuis draaiden. Dan rende ik naar buiten en redden we weg. Bang dat het raak zouden bombarderen. En Je zag in de loop van de tijd, de afgelopen maanden, steeds meer... verdiepingen van gebouwen hier direct omheen verdwijnen. Want dan gooiden ze mis. Maar toch dus op een dag raak. Nou, we weten dat dokter Osman, die we hier vaak zagen, het heeft overleefd. We weten alleen niet waar hij is. We gaan nu op zoek. Uh, hij zou misschien bij de ambulancedienst zijn die hij nu is opgericht. Een, een plek waar ook in het geheim uit het zicht van eventuele vliegtuigen ambulances staan. Niet heel ver van het Derashiva ziekenhuis. Het is een verlaten winkel, grote zaak. En er staan heel erg bestofte ambulances, zwart geschilderd inmiddels. Want ja, je moet hier niet met een knalgele ambulance naar het front rijden. En daar in die hal, dokter Osman. The regime wants to make life impossible in in a free area that's controlled by free Syrian Because he destroyed the hospital. De regering van Assad wil gewoon het leven in de bevrijde gebieden onmogelijk maken. That, there is meeting. Uh... Wat kind soort of meeting? In de the building daar? Een militaire meeting. We wisten niet over de meeting. En het doelwit op dat moment was zelfs een uh, militaire vergadering. in het, ja, het andere gebouw daarnaast, dus. Uh, van leden van de rebellen. En dat wist de regering van Assad blijkbaar. Daarom is ook die bom gevallen. Er zijn er iets van twintig leden van de rebellen omgekomen. Wat vond ze ervan dat die militairen daar gingen zitten, die rebellen? Ik ben heel angst aan dat, want deze uh, meting is het principe uh, reden toe de destruction of, of mijn hospital. Yeah. Ik ben heel erg boos daarom. Het is waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom mijn ziekenhuis nu kapot is. Ik uh, open de serviceambulance en ik ga om een nieuw hospital in the veel dagen. Ik ben in de ambulancedienst begonnen en uh, wij ja, brengen patiënten van kleinere klinieken, die ze ook zijn gestart, naar grotere. soms als dat moet. Um, zo proberen ze door de hele stad heen te opereren. Althans, wat in handen is van de rebellen. Nou was wel vrij al vrijwel bekend dat dokter Osman uh, de bommen overleefd had. Hij stond in de deuropening van het ziekenhuis toen ze vielen. Maar hij nam heel opmerkelijk elke dag zijn vrouw en twee hele kleine kinderen mee naar het ziekenhuis. Zijn zoontje van vier rende bijvoorbeeld altijd over de eerste hulp tussen de doden en gewonden door. Hoe is het daarmee? mijn zoon is oké okay now, omdat mijn zoon en mijn dochter en mijn vrouw was in, in huis. Nobody of us kan live alone without de rest. This is my uh, my only wish to to stay together or die together. There is no difference. Ik nam mijn hele gezin altijd mee naar het ziekenhuis omdat ik met hen samen wilde leven maar ook samen met hen wilde sterven. We moeten bij elkaar blijven. Dus waren zij er altijd, behalve die dag dat die zware bommen vielen en het ziekenhuis verwoestte. Want toen had hij net zijn familie naar huis gestuurd. Bijdrage was dat van Hans Jaap Merissen. vanuit Aleppo. Een vraag en vragen en opmerkingen bij deze rep reportage en sowieso bij de hele uitzending zijn welkom bij de Karo via goedemorgen -Nederland -KRO .nl. Straks de eerste toeristische ruimtevlucht heeft een beetje vertraging. Eerst nu het laatste, allerlaatste ochtendhumeur van Henk Westbroek. The joy of december, ho, ho, ho. Januari is voor velen van ons een confronterende maand. Omdat dan pijnlijk duidelijk wordt dat we stukken beter zijn... in het bedenken van goede voornemens dan in het uitvoeren ervan... Gelukkig kunnen we dan, bij wijze van troost, terugkijken op die heerlijke decembermaand, welke als altijd van begin tot eind gevuld is met feestelijke gebeurtenissen. Een week, of misschien wel weer twee weken geleden, want december vliegt in mijn beleving in een roes van lekker eten, drinken en aangenaam samen zijn voorbij beluisterde ik op Radio 1 een programma waaruit bleek dat simpelweg genieten van de decembermaand maar weinig een gegeven is. De meeste volwassen mensen zouden ook de decembermaand ervaren als een overwegend vrij onaangename. Dit als gevolg van wat de makers van het radioprogramma decemberstress noemden... Net zoals de stukjes schrijvers in kranten en op het internet, voor wie deze periodieke geestesziekte blijkbaar een verhelderende openbaring bleek. Decemberstress zou het gevolg zijn van de maatschappelijke eis om Sinterklaasgedichtjes te rijmelen. en bekwaam tegen kleine kinderen te moeten liegen. lullige kerstliedjes te moeten zingen. inkopen te doen die eigenlijk net iets te begrotelijk zijn. maaltijden te bereiden die het kookvermogen ver te boven gaan. en je een appelflapflauw te moeten eten. tijdens het bijwonen van bijeenkomsten. waarin je oog in oog komt te staan met mensen waar je eigenlijk een bloed aan hebt. Mijn eerste reactie bij het beluisteren van het radioprogramma dat het bestaan van decemberstress openbaarde, was dat de geest van Diederik Stapel nog niet helemaal uit de berichtgeving van de publieke omroep verdwenen is. Maar, ik moest die opvatting verlaten, toen bleek dat vrijwel elke ondervraagde zonder één moment te hoeven aarzelen, beaamde inderdaad aan decemberstress te leiden. Het geruststellende bij nieuwe mentale aandoeningen... is dat er soms al bewezen oplossingen voor blijken te bestaan. Alle ondervraagden in het radioprogramma bleken in staat... hun decemberstress te neutraliseren... door simpelweg een eindejaarsvakantie te nemen. Waaruit dus blijkt dat mensen die van de maand december... de vibraties krijgen en daar hun maatregelen tegen nemen... allemaal nog nooit gehoord hebben van... Vakantiestress. Henk, Broek, Henk Westbroek, zijn allerlaatste in dit programma... met dank voor de afgelopen 4,5 jaar... waarin hij elke maandag tekenende voor het ochtendhumeur... op maandagochtendmorgen. Geen ochtendhumeur, want dan is het kerstmis... en dan hebben we een speciale Goedemorgen Nederland. Dan praat ik een uur lang met VVD-Europarlementariër Hans van Balen over de crisis Europa, de VVD en het kabinet. En vast ook nog wel over de rest van de wereld. Baby, it's cold outside I've got to go away Oh, baby, it's cold outside This evening has been, been hoping that you drop so it very nice I'll hold your hands They're just like My ice Your will start to worry Beautiful, watch your My father hug father will be pacing the Listen to that fireplace play. So really I. Scurry. Oh, beautiful, please don't hurt Maybe just a half Why a don't you put some records on while I pour? Oh, baby, it's bad out there. Say what's in this train. There's no caps to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight. To break this spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I want to say no. And if I'm moving. A At close. least there will be ooh, that I tried What's the seven hurting my brain? Really Baby, don't hold out. Baby, it's cold outside The answer is no You know it's cold outside This welcome has been I'm lucky that you So good. nice and warm Look out the window At that store My star. sister will be suspicious Oh, your lips look delicious My brother will be there at the door Like waves upon a tropical Come on, shore Ooh, your lips are delicious Or maybe just a cigarette more was such a blizzard feel I've got oh. to go home Or maybe you would freeze out there Say, let me a out there You know it's up to your knees out there You're Top Jones en Cyrus, Baby, it's cold outside. elf. U luistert naar de Caro op Radio 1. Morgen, dames en heren, zou de eerste ruimtevaart... de eerste commerciële ruimtevaart... vlucht van Virgin Galactic de lucht in worden geschoten. Dat leek tenminste heel lang de bedoeling. Maar het bedrijf van de Britse miljardair Richard Branson... heeft die droom vooralsnog niet waar kunnen maken. De vlucht heeft vertraging. En niet een beetje ook. Ben Droster. goedemorgen. Uh, Oud-luchtvaart, bevelhebber en medeoprichter van Space Expedition Corporation, dus de Nederlandse variant op commerciële ruimtevaart, zou ik maar zeggen. Hoeveel vertraging is er eigenlijk? Ja, ik ben natuurlijk geen woordvoerder voor uh, Virgin Galactic en Richard Branson. Nee. Uh, dat ben ik wel voor, voor mijn eigen bedrijf, uh, ja. Space Expedition Corporation. Dat begrijp ik, maar het is uw concurrent, dus u zult er wel iets van weten, toch? Ja, het interessante is natuurlijk dat er twee bedrijven zijn in de wereld die uh, binnenkort uh, commerciële ruimtevaart in de praktijk gaan brengen. Ja. En dat, uh, dat is zijn bedrijf en dat is uh, ons bedrijf, ja. Was er ook wij... een soort van wapenwetloop tussen jullie eigenlijk, nou, wie het eerste zou zijn? dat een uh, vreedzame wapenwetloop. Het is, <laughs> is natuurlijk een competitie. En ja. bij, uh, het unieke is, uh, iedereen weet natuurlijk dat, uh, dat, dat Virgin Electric of Richard Branson een fantastische ondernemer is. Maar het feit dat uh, uh, alleen het enige andere bedrijf in de wereld wat op hetzelfde niveau bezig is, dat zijn wij. Dat is dus Nederlands ondernemerschap. Maar ja. Uh, ja, het is typisch Nederlands waarom... Uh, hoe komt het dat er bij ons is? Dat zit echt in de Nederlandse... Ja, noem het maar onze cultuur. Dus we ja. hebben dat zien aankomen, de, de, de komst van commerciële ruimtevaart. Vanaf Curaçao willen jullie dat gaan Curaçao, doen, hè? Curaçao, maar ook elders over andere plekken in de wereld. Ja. Het unieke is dat, uh, dat we dus uh, de, ja, dagelijkse toegang tot de ruimte... op een ja. makkelijke manier mogelijk gaan maken. Ja, Maar toch nog even terug naar die uh, vlucht die morgen zou plaatsvinden... en dus is afgelast. Hebt u enig idee waarom? Ja, Richard Benson heeft al, al, al, al vaker afgelast. Hij zou voor het eerst, dacht ik, in 2008 met zijn, uh, en dan zegt hij altijd met zijn familie, in die tijd was het, dacht ik, nog zijn vader uh, de lucht ingaan. En dat is uh, steeds uitgesteld. Hij was inderdaad vorig jaar hier in Nederland en toen heeft hij gezegd volgend jaar kerst. Uh, dit, uh, recent zegt hij, ik noem geen datum meer. Ah. Uh, maar het zal wel ergens, uh, het moet een keer gebeuren. Maar hij noemt, hij noemt, op dit moment noemt hij geen concrete datum. Hoe ver bent u zelf? Wij zijn zelf behoorlijk ver. Uh, wij, wij noemen ons zelfs een, een space-line, uh, dezelfde de als airline. Um, en um, wij zijn dus niet de maker van vliegtuigen. het is een Amerikaanse technologie. Of ja. in Amerika, maar we hebben dat wel gezien. Iedereen kan het overzien, maar wij hebben ons dus daar dus op uh, gericht. Ja. En um, wij verwachten dat de eerste vlucht gemaakt gaat worden in het vroege voorjaar, in april. En dan vinden er een stuk of 60 tot 70 testvluchten plaats. Aanstaande april? Deze april, ja. En dan vinden er ongeveer 60, 70 testvluchten plaats. En dan, als alles goed loopt, eind van het jaar, volgend jaar, dus eind 2013, dat is al heel snel, een jaar van nu. Ja. Uh, misschien de eerste commerciële vlucht, en in ieder geval in 2014, de eerste vluchten met echte commerciële passagiers. Juist. Dus de eerste proefvlucht is gepland voor april vanaf Curaçao dus? Nee, nee, nee. Dat gebeurt oh. in Amerika, in de oh. staat Californië, waar het vliegtuig wordt, uh, het raketvliegtuig, zo moet je dat noemen... Ja. De X-score links wordt uh, is daar ontworpen. Uh, het, het is, ja, ik vergelijk het een beetje met de Silicon Valley voor de, voor de ruimtevaart uh, ja. wat, je daar, wat daar plaatsvindt. Maar het dat... ding gaat wel de ruimte in? Gaat wel door de damping in. Nee, de, de eerste keer is uh, dat, zo, zo gebeurt het altijd. De eerste keer is het een korte vlucht. Ja. En dan wat hoger en wat sneller. En uh, zo wordt het opgebouwd. Want ja, als je natuurlijk met passagiers de ruimte ingaat, dat is, uh, en dat op dagelijkse basis, drie, vier keer per dag wat wij beogen. Dan moet je natuurlijk wel, uh, wel weten wat, uh, wat er allemaal aan de hand is. Maar ja. um, nee, we hebben er zeer veel vertrouwen in. Het, het gaat ook goed. We verkopen veel tickets. Nu al? Ja. Dus, uh, Arizona raison van? Nog even. Nou, voor uh, 95.000 dollar. Uh, wij rekenen alles in dollars. Uh, en uh, ja, iets meer dan 70.000 euro. Kan je? En, uh, ja. ja. Uh, uh. En uh, nou, we hebben bij elkaar nu een 185 uh, boekingen. We zijn natuurlijk ongelooflijk blij met uh, al, al twee jaar geleden en dat geeft wel aan... Dat met wat we bezig zijn, dat KLM en, en de president-directeur Peter Hartman in het bijzonder... Ja. Uh, die relatie met ons in een partnership heeft, uh, heeft vastgelegd. En, dus, en vijf tickets heeft gekocht. Juist, ja. dat weten we allemaal. Hartstikke goed. Nou, dan uh, zijn we weer bijgelicht ook over de ontwikkelingen bij uw bedrijf. Ben Doster, oud-bevelhebber van de luchtmacht en mede-oprichter van Space Expedition Corporation. Ik dank u zeer ja. en fijne kerstdagen. Fijne feestdagen. Bent ik ook aan Jeroen Wielaert. Uh, en uh, ook veel succes in de keuken, Jeroen. Want de, je gaat daar vast een hele avond en dag staan aan morgen, schat ik zo in. Ja, ik, ik niet hoor, uh, Sven. Ik wel. Ik sta, ik sta voorlopig hier in de Zilte Klei, vlakbij Breskens en Schelde, in velden waar je niet verwacht staat een oude lagere school. En het is al bijna twintig jaar een klasserestaurant. En ze hebben dingen op het menu die onderdeel zijn van jouw achternaam Sven, dus uh, kunnen we wel nagaan. Denk dat je jezelf ook wel kunt klaarmaken. Er was even wat consternatie over de buurman, politie voor de deur... maar het gaat allemaal goed met de buurman in Slijkplaat. Dat mag in het nieuws bij Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Gaat goed met de buurman. Nou, dat hebben we gehoord. Musea waar de museumkaart geldig is, trokken dit jaar 19,5 miljoen bezoekers. Een stijging van 1,5 miljoen ten opzichte van vorig jaar. En dat komt onder meer door de heropening van het Stedelijk Museum in Amsterdam... en de opening van Film Museum In Florent in België zijn bij een woningbrand een moeder en haar kind omgekomen. Drie andere kinderen raakten gewond. Hoe oud ze zijn is niet bekend en over de oorzaak is ook niet veel bekend. Steeds meer Nederlandse wielrenners willen over hun dopingverleden praten... zegt directeur Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit. Er is al een aantal gesprekken met renners geweest, zei Ram. En in Den Haag omgeving heeft de politie een grote drugsbende opgerold. 31 mensen zijn het afgelopen jaar opgepakt. Die handel concentreerde zich rond de bloemenveiling in Naaldwijk. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, een aanrijding op de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen het harde en knopend Hattermerbroek staat 2 kilometer. Tussen Wezen en Hattermerbroek is de rechte reisschok dicht. Dit is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Ik kijk uit uh, over de dijk in de verte. Kale bomen op een rij. En dichterbij een slootje. En een kipperhok daar. En een paar grote erven vol met kruid. Ik sta in de Ziltehof. In de Tilttuin, de Ziltehof. Voor restaurant De Kromme Watergang. Met Edwin Vinken. De chef chef, vorig jaar chef van het jaar van GoMino. Ja, klopt. Ja, ja, ja. De Zilte Hof, dit tuin met die perkjes, met al die kruiden, heeft een doel? Ja, heeft het absoluut. Het is een, een stichting die we opgericht hebben. En dat doen we samen met een uh, vijftiental jonge boeren van Terrascala. En de Dayton, dat is uh, een sociale werkplaats maar zeggen, voor uh, geestelijke en lichamelijke gehandicapten. Dus het is voor deze hele omgeving... Ook sociaal werk, dat koken? Absoluut. Zeer belangrijk ook. Hè? En die mensen onderhouden de tuin. En dat doen ze samen met de kinderen van de lagere school. En ze hebben we een heel project opgezet. Dus wij snoepen uit de tuin. En zij onderhouden het. En uh, Dat is van onze een speeltijd natuurlijk. Ja. Maar die telersvereniging die heeft ook een speciale bedoeling... met het hele bewerken van Terrascala. Het hele opzet van Terrascala. Ik lees iets over de verkorting van de productieketen. Ja, klopt. Kijk, uh, die boeren die komen op een gegeven moment uh, naar mij toe... en die zijn op een gegeven moment van, god, uh, wil je er aan meewerken? Want wij willen dus de lijnen veel korter maken. Dus niet meer uh, dat er uh, 20, 30 ton krolselders in één keer van het land afkomt... maar dat er een kleinere hoeveelheid van het land afkomt... en dat het uh, hier in de buurt ook verdeelt. Dus geen vrachtwagens meer op de weg. Geen groothandel meer ertussen? Geen groothandel meer ertussen. En direct groente uit de grond, direct bij de mensen op het bord. Geen bewerking? Niks van bewerking. Vers. Zo vast mogelijk. Ja. staat daar een enorme slak, waarde vier. Er is er één overgebleven, het ding is wel 2,5 meter hoog. Dat is uh, een van de kenmerken van de Kromme Watergang. Kijk ook nog even naar die lange tafel hier in de ziltehof. Uh, een en al hout, banken. doet me een beetje denken aan uh, die grote houten tafel van de parade. Met die andere chef, maar dit is iets anders. Hè. Het is nu een beetje guur weer, maar in de zomer kunnen de mensen hier ook eenvoudig aanschuiven. Jawel, ze mogen hier allemaal lekker zitten. Het gebeurt ook echt. We hebben van de zomer uh, mensen komen op de fiets langs, gaan hier lekker zitten. Lopen ze rond in de tuin en kijken eens wat er allemaal staat. Dus het is een soort uh, ja, sociaal, sociaal iets. Gewoon, zo. Iedereen loopt binnen en iedereen mag binnenlopen. En uh, wij bieden ze een bakje koffie aan en uh, het gaat het allemaal goed. Het is voor alle mensen, niet alleen voor de elite. Want dat denk je heel vaak, heel gauw bij uh, sterrenrestaurants. Uh, Edwin Vinken is niet van uh, dat slag. Het is klasse zonder glamour, zou ik zeggen. Maar wat is daar toch veel over te doen? Ook uh, zonder de kerst. Het gaat vaak juist over bling-bling uh, en duur. Maar de teneur is, het moet minder en eerlijker. Het moet minder en eerlijker. Nul. 800 -1121, daarover kunt u 1121, daarop kunt u meepraten over dit thema... zo vlak voor de kerstdinees 0800 1121. Uh, tweeten met hashtag lijn 1 en mailen met lijn 1 apenstaartje NTR... Edwin Vinken van de Kromme Watergang. Laten we naar binnen lopen. Het is inderdaad al vlak voor de kerst, zeg ik. Iedereen gaat vandaag misschien nog even uh, de supermarkt in voor uh, zijn eigen toebereidselen. Maar in de voorbereiding, toen ik hier was, zei je al dat het ook een beetje rare dagen zijn, hè? Ja, het valt een beetje raar, hè? Het valt na een weekend. Vandaag zijn al de winkels aan de Ja. En morgen is het weer weekend. Dus het is een beetje een, een, een rare, korte, uh, korte dag, hè? En de mensen hebben het afgelopen weekend natuurlijk al behoorlijk zitten eten. Ja, ik denk het wel. Ik, uh, ik denk dat de mensen een, een verlengde feestweek hebben of zoiets. denk ik van de week zo. zou ik het toch doen, geloof ik. Ze zijn al begonnen. Jawel, jawel, jawel. Het is alleen vijf dagen in plaats van twee. Ja, vijf dagen met meer dan vijf gangen. We zijn nu in de Kromme Watergang binnengelopen. Uh, Eén en al stijl en design, in zwart-wit vooral. Wat opvalt zijn de foto's daar aan de muur. Rechts is een van de, de jongens van het bedienend personeel. En links de chef zelf. En wat valt op, ze zijn allebei echt behoorlijk gesminkt met... Zeefse klei. Zeefse zilte klei. Ja, die rechts is trouwens mijn zoon. Het is zijn vader en zoon. En uh, we hebben ons hoofd in de, klei, in de Zeefse klei gestoken. Als een soort symbool van uh, daar komen we ook uit. En uh, meer niet. En dat wil je ook graag uitdragen? Absoluut. Absoluut. zilte klei, dat is de basis. Niet dat het nou ook allemaal direct op het bord komt. Want uh, ja, dat zou toch echt te ver gaan. Maar. Het gaat dus wel over dat principe. Allemaal van dichtbij, uit eigen tuin met korte aanvoerlijnen. Zo is het principe. Aan tafel zit ook Wil Jansen, is hoofdredacteur van culinair literair tijdschrift De Bouillon. En jij hebt in een hoofdredactioneel in je laatste aflevering ook gezegd dat het eenvoudiger, simpeler en eerlijker moet. Dat klopt, dat heb ik geschreven, ja. Maar waarom? Um, omdat ik... Um, nou, ik vind dat er een heleboel opgeklopte... Uh, uh, zaken rondom uh, luxe en dat soort zaken uh, spelen. Terwijl jij zelf als hoofdredacteur al jarenlang... ik weet dat, ik ken Bouillon een beetje... toch ook uh, in het luxere segment rondloopt graag. Ik, ik loop erin rond en het is ook niet vervelend. Maar daarom kan ik er wel mijn... Uh, mijn visie op hebben, en die is dat ik... Het uh, blijft maar doorgaan. Dat is ook wat ik in, die, in dat voorwoord geschreven heb. Kijk, uh, behalve uh, daar rondlopen om te eten... in die restaurants kom ik er ook op voor allerlei presentaties. Het nou, begint meestal om een uur of elf, half twaalf, s'morgens. Dan loopt er al een, een vriendelijke jonge dame met een enorme fles champagne rond. En ik krijg een fles of een glas champagne aangeboden... om half twaalf, s'morgens. Mag ik vragen of dat eh, zeg maar een standaard gastvrijheid is. Een kopje koffie kan ook. Nee, het is champagne en die wordt weer bijgevuld. En, dan, en waar is die presentatie van? Van weer een, een, een luxe eh, een koe die geslacht is. Een, een, ik noem maar eens wel een longhorn of een limousin. En dat moet, dat moet dan de, de journalist moet daarvan proeven, want het is zo exquis. Nou, en het gaat dan maar door. En, en drie uur later eh, ben je aan alle kanten eh, uh, gefeteerd en Want je moet daarover schrijven natuurlijk. En dan denk ik, ja, het kan ook minder. Je kan, je kan ook uh, met z'n allen naar die boerderij gaan en daar kijken. En, uh... Jij laat je niet inpakken met een champagne en een limousine als hoofdredacteur van Bouillon? Nee, ik vind het wel prettig, daar gaat het <laughs> ook niet om. Hey, maar, ja. maar of ik dan. Want dan, uh, die partijen die doen vervolgens toch ook wel een beetje um, ja, gepasseerd als je er niet onmiddellijk een verhaal over schrijft. Nee, want je, moet, je wordt geacht om promotie te maken van hun product. Ja. En daarom word je natuurlijk een en al gepemperd met, ja, ja, ja, met die champagne. Ja. Ja. Um, je beschrijft ook dat het een zichzelf feliciterend métier <lacht> is. Um, dat heb ik geschreven omdat ik, had, ik las in, uh, in de NRC van de meneer de Jong uh, een column... en die zei, uh, de wielerjournalisten moeten eens, uh, moet eens rustig gaan zitten en nadenken over wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn, want die wisten van al dat dopinggedoe. Ze krijgen de komende tijd genoeg te doen, want alle renners gaan nu bekennen. Ja, dat heb ik ook gehoord op de radio vanochtend. Dus dat worden nog smeuïge, heerlijke kolommen vol met uh, eerlijke renners. Maar, maar ja, goed, maak, nou, maak nou zo'n verbinding met de culinaria. Ja, dat ga ik snel doen. Dus die die, uh, die praat daar niet over... omdat hij vervolgens, uh, als hij dat wel zou doen, of hij schrijft daar niet over omdat die dan in bepaalde kringen niet meer toegelaten worden, De, Zoals die, die Engelse journalist. Die... Dus, dus David Walsh heb je ja, het over. Maar die, er bestaat die... zoiets als het omerta van het eten dus ook. En dat heb ik ook in dat voorwoord geschreven. Daar, daar, je, als, als, ik, als ik in alle, allerlei gidsen en in kranten en in noem maar op... iedere keer dezelfde uh, Hosanna-verhalen lees... over vaak over dezelfde adressen... dan denk ik, oh, is, is er nooit iets fout dan... Nee, er wordt, men houdt dat in stand dat het allemaal zo prachtig is... en zo mooi en, mm -hmm. en regionaal en seizoen en noem maar op. En, en intussen zie je, omdat je ook in verschillende restaurants komt... Dus dat ze, en dat ze dat gewoon de weekaanbieding van, van de Hanos hebben op tafel hebben gezet. Bijvoorbeeld. Ja, dat en komt, daar, schrijf, dat... daar schrijven de journalisten dan niet over... En het hoeft voor mij ook niet elke dag negatief te zijn. Maar je kan er ook zijn van, ja, ja, ja dat liedje kennen we langzamerhand. Je hebt het over een hele combine van handelsbelangen. Uh, noemt ook de namen van Unilever Marfo, Campina of Verstegen. Ja, weer in een ander verband. Dus dat als je over die koks uh, schrijft dat ze dus uh, in de seizoenen koken... want dat, ik ken dat liedje wel. Dat dus ze netjes regionaal koken en, uh, en de spullen kopen bij de buurman om de hoek, et cetera... En de volgende keer kom ik diezelfde chef die dan zo bezongen wordt, die kom ik tegen. En dan staat er unilever geborduurd op zijn buis. Denk ik, ja, dus, maar dat is een heel ander verhaal. Het is een en al business. Maar het, het gaat over smaak. Het gaat ook smaak over smaak en klasse. Ik heb al gezegd, Edwin Fink hier aan tafel, in zijn eigen restaurant, is um, een man zonder glamour, maar wel met klasse. Ja, dat, is, uh, dat is zijn glamour, ja. De klasse. Mm -hmm. Ik ben ook, uh, in het geval Edwin, ben ik bevooroordeeld. Ik heb twee keer een boek met hem geschreven. Maar dat, is, uh, dat zijn voor mij wel uh, juweeltjes van, van periodes geweest. Omdat je te maken hebt met iemand die waar geen... geen uh, die is niet opgepimpt, weet je. Hij, dit, dit, zijn verhaal is zijn verhaal. Klaar uit. Dat is het. En dat geldt ook voor de dingen die op zijn bord komen. Het komt recht uit de zilte klei. Edwin Vinken. Ja, ja. uh, zo rond de kerst... Maar het gaat over kwaliteit het hele jaar door. Um, wat me opvalt ook als ik de uh, website lees, is dat het kerstmenu ook niet zomaar vast staat voor jou. Nee, nee ik, heb, uh, ik heb daar een enorme hekel aan. Ik, ik, uh, ik gebruik wat er is en, en uh, ik, ik kan niet van tevoren zeggen wat ik ga doen. Wat is er dan bijvoorbeeld niet nu? Ja, heel veel. Er <laughs> ja. is bijna niks op mate. Nee, nou, en, de, en de supermarkten liggen vol met, met, met bramen en frambozen en aardbeien en al die flauwekul. Dat bestaat toch niet? Ik kijk, ik kijk ja. hier even naar een uh, kerstadvertentie van uh, meneer Van der Broek. Nou, die heeft uh, sushi voor 3,99, kreeft voor 6,99. Uh, een garnalenring voor 3,99 en Serrano ham. Goh, wat een overdaad. Edwin Vinken, daar kun je niet tegenop? Nee, maar ik vind wel op een gegeven moment... wat wij proberen is met die duurzame visserij hier in de buurt... en dan duurzame producten daar iets mee te doen. En ik zou veel liever hebben dat heel Nederland bot had in plaats van zalm, wij zo'n spreken. Maar ja, goed, dat is nog eenmaal ingerooid. Dat bot is een vis, Ja, bot is een vis, Of wijting, of school. Dat is goed voor de visserij, dat is goed voor iedereen. En als we dat dan op een duurzame manier kunnen vangen... Dan denk ik dat we gezonder bezig zijn dan dat we ja. zalm of tilapia of wat dan ook in. Omdat dat de luxe producten zijn? Nou ja, dat is, ze worden ze op het moment omschreven. Maar of dat echt zo luxe is, dat vraag ik me wel af. Mm. Zo'n advertentie maakt wel duidelijk, want ik kan me nog van twintig jaar geleden herinneren. Dat stond er allemaal niet op, sushi. Het is allemaal wel uh, exquise geworden, lijkt het wel. Ook in de eenvoudige supermarkt? Ik weet niet, ik heb het nog niet geproefd. Ik heb mijn twijfels erbij. Het is dus jouw menu niet. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Eh, als je dan toch iets samenstelt voor de kerst... laten mensen eens meesmullen op lijn, op lijn 1. Nou, wat, wat heb je dan wel? Wij hebben, uh, we hebben alle kolen kool, en alle uh, wortelen uit de tuin gehad nu. Hè, die er nog zaten van de zomer. Dus daar doen we iets mee. We doen veel meer groenten. Uh, we hebben een paar uh, die winterse vissoorten. Net als bot bijvoorbeeld. Die nu op het menu staat. Uh, we hebben een tarbot op het menu staan. Dat dan wel een dure vis is. Nee, je moet natuurlijk af en toe ook wel een paar... Ja, ik bedoel, als, het, als nu de tarwbal goed is, dan gebruiken we hem gewoon. Nee? Maar smaakt die bot eigenlijk nou? Maar dat is bot is een beetje... Ik vind bot, bot, als je, de bot moet je bijna... Dan krijg je ze levend ben En als je ze echt levend gebruikt, dan, dan, dan smaak ze naar noester. Ja, dus levend? Ja, bijna levend. Ja. Ja, bijna levend. <laughs> ja. Ja. En dan, ja, ja, dan, dan serveren is... ze rauw? Of? Ja, we serveren ze bijna rauw, ja. Het ja. is een temperatuur, temperatuur, dus het wordt gehaard op 48 graden. Dus dan komen net die eiwitten eh, eiwit niet gaan oh, ja, ja, ja. ja. Dat is fantastisch. Maar die worden dus uh, duurzaam vervangen met netten. Uh, dus die, die leven als het ware als ze binnenkomen. Dat gaan, soort dingen gebruiken we. we en, gaan er voor groenten bij dan, bijvoorbeeld? Uh, we hebben er allerlei uh, algen bij. Algen is ook toekomst, hè. He. Dus, uh, oh, ja, ja, ja. We hebben een vijf, zes, zeventallen verschillende algen erbij. Uh, en, en schalpjes natuurlijk. Het is nu de tijd van de schalpjes ook. Dus we hebben uh, uh, kokkeltjes, kreukels, scheermessen. Dat soort dingen allemaal. Ik zei het al, kokkels tegen Sven. Ja. Ja, dat is dat Scheermessen. Is. Dat zijn die, die langwerpige, bruine ja. schelpen eigenlijk. Ja. En ook daar hebben ze nu toevallig van de, uh, twee weken geleden... hebben ze daar een duurzaamheid van jet op gekregen. Dus dat is ook duurzame visserij. Nou, dat is een prachtig product. Wat vind jij van het kritische geluid van Wil Jansen? Ja, Eerlijker, het, ik... minder? Ja, ik ben het daar deels wel mee eens. Alleen, uh, ja, kijk, uh, je mag het ook niet bagatelliseren. Je mag het ook niet overdrijven. Maar het gebeurt natuurlijk wel. Uh, alleen... Ja, ik hou me er niet mee bezig. En ik denk, ik denk als, je, als je goed rondkijkt in de, in de Nederlandse horeca. dat er genoeg chefs zijn die zich daar zeker niet mee bezighouden. Met wat bedoel je? Het commerciële? Ja, het commerciële. Ja. Kijk, ze, ze zijn er natuurlijk wel. Maar er zijn een paar heel goede tussen. En die pik je er zo uit. Le patron cuisinier heb je daar op je, uh, op, je, <laughs> op je mouw staan. Dat is een verbond van hele exclusieve keukenprinsen. Zijn die inderdaad allemaal zo idealistisch dan? Moet ik dat zeggen? Ja, iedereen heeft zijn eigen, uh, zijn eigen dingen. Dus iedereen doet het op zijn eigen manier. Alleen, ja, uh, kijk, wij hebben natuurlijk wel het geluk. Wij zitten hier in een Walhalla. Hè? Alles is hier. Dus ik, ik heb natuurlijk rond... Aan producten? Ja. ja. Dus ik heb natuurlijk rond... maar heb ik natuurlijk alles... Ik, ik kan een tuin van een hectare voor de deur halen. En als je natuurlijk uh, in de stad zit, is dat waarschijnlijk een ander verhaal. Dat ja, dan zijn ze al blij mee met, met, uh, met een klein moestuintje. En, ja. dat, en dat staat dan weer in de krant. En, en op hm. zeker, Jeroen, dat ze van dat kleine moestuintje kunnen ze nooit het restaurant draaien, hoor. Dus waarbij... maar, maar de pretentie of de, de, het idee wordt wel door, doorgegeven, wordt op die manier verkocht. Een, een, het, wordt het wordt te mooi gemaakt. Nou, dat, is dan, dat is nou eigenlijk wat ik bedoel met eerlijkheid. Kom er dan vooruit. weet je, Dat je zo'n tuintje hebt voor wat kruiden. En, uh, en, en misschien wat bladgroenten. Maar je kan daar nooit. En dan heb je nog zes kippen rondlopen. En dat is dan voor de eieren, voor het restaurant. Dat bestaat niet. Want een, want een goed draaiend restaurant heeft 800, 900 eieren. Je moet een veel nodig. grotere productie hebben. Ja, ja. Het is nou. al te idyllisch? Nou, het, is, het past in het plaatje. En ik vind dat veel, veel restaurants. In, het heeft niet direct uh, is dat kritiek naar de patroncuisineers toe... maar veel restaurants hebben, uh, restaurateurs hebben de neiging om in een plaatje uh, te gaan werken. En van, zo, zo moet het er over uitzien, dat hebben we overal gezien. En, dan, en dan, dan is, dat is dan hun, hun filosofie. Terwijl ze ook gewoon productie draaien, bedoel je? In ja, Feitelijk wel. Ja. Uh, Edwin, wat vind je toch van de praktijk om hier ook zeetong te kweken in de buurt? Nou... Kijk, wat die mensen doen is in principe natuurlijk een goed verhaal. Maar uh, uh, uh, voor onze smaak is natuurlijk heel belangrijk. Ik moet zeggen, ik heb de eerste tongen ervan geproefd. Zijn, uh, ik vind ze super, uh, super van smaak. En dat komt omdat het verhaal nu ook klopt. Kijk, het verhaal moet eigenlijk... Dus die, die, als we vis moeten gaan vangen op de grote oceanen... om vismeel van te maken en dat aan die vissen te geven... en die kweekvis, dan zijn we verkeerd bezig. Maar als we ze kunnen voeden met zagers en we kunnen ze voeden met algen dan wordt het een interessant verhaal. Ik heb uh, wat mails binnen. Ad uit Almere, of Ad Almere, die zegt... dit is dan wel een goed plan. We gaan gewoon lekker eten. Eerlijk en betaalbaar. Mijn bord hoeft niet te worden opgemaakt door een architect. Nou, Ad, die houdt niet van gekunsteld. Nee, maar ja, als, je dan betaalt, als je dan praat over betaalbaar... Uh, wij kopen een bord, uh, bijvoorbeeld, om er terug op te komen... kopen wij een voor anderhalve euro de kilo. Dus ik denk <lacht> dat dat betaalbaar is, of niet? <lacht> en wat betaal ik er vervolgens voor? Hier op, op je bord. Ja? 100 euro? Nee, nee, nee. nee we, we, we, we, we, we, we. Vijf gang, heb ik gezien, zijn ja. hier 90 euro. Ja, 90 euro. Ja. Maar kijk, we luisteren we staan ook met 12 man in de keuken. En we praten hier over ambacht. Dat mag ook niet vergeten worden. Nee? Ik bedoel, mm. het is niet allemaal... Euh, maar we praten over ambacht. En, en die mensen die zijn hier nu... Uh, half negen zijn ze begonnen. En staan hier uh, vanavond om uh, 12 uur nog. Mm. He? Het is werk. Ja, het is werk, en ja. En het moet ook ambachtelijk, creatief en goed zijn. Ja, en als je dan met een goed en eerlijk product Geen productie werkt, draaien? Nee, nee, absoluut niet. Maar als je dan met een goed product werkt, dan heb je daar ook tijd voor nodig. Kijk, iets wat uit de tuin komt. Daar hangt nog een kluit modder aan van een halve kilo. En dat moet je eraf gaan. Maar bij Edwin mag ik nog even... Dat is dus even karakteristiek voor, uh, voor de, de, de gerechten die bij Edwin op tafel komen. Hij laat... Over het algemeen gewoon het ingrediënt, het ingrediënt. Hij, is, hij loopt er niet zo aan te, te vriemelen met zijn vingers en allerlei bereidingen. Boem, dat is het. Het wordt niet helemaal onherkenbaar van die Bijvoorbeeld, eetdesign. Bijvoorbeeld, maar, niet, maar ook, ook zeg maar, uh, hij laat er niet allerlei technieken oplossen. Als hij dus ja, knetterverse bot in huis haalt, dan krijg je dat bijna rauw op je bord. En zo ziet het er ook uit. Ik heb een tweet van, uh, waarin staat. Ik gooi wat kippenpootjes in de oven, extra bot voor de hond en over twee dagen zijn we er vanaf. Vrolijke kerst. Ja, ach, dat is ook een vorm van eenvoud. Uh, Willem aan de telefoon, vertel Willem. Ja, hallo. Ik uh, vind het een uh, heel goed idee wat ik, uh, wat ik hoor. En ik, uh, ik wens. Uh, namelijk, heer, uh, namelijk. Met Jeroen, uh, meen ik dat de kok was. Uh, die wens ik zeer veel uh, succes. En ik, uh, ik sta helemaal achter het, uh, achter het idee. Is het ook... Het is. Is het, het. Is het de afgelopen jaren in onze welvaartsmaatschappij te ver, ge te ver gegaan, te ver gekomen? Uh, ja, ik vind van wel. Met zoals de Liebrei het mag misschien best een goed restaurant zijn. Maar het staat natuurlijk niet echt uh, dicht tot, uh, tot de basis van te koken. Hoe vind je? Vind je dat dan te, glamor uh, te glamorous? Ja, te, te glamorous en te veel gericht op... Uh, op uh, op, uh, ja, op, op, Sterre, op, op op inderdaad op cummer en, uh, en zoals ik ook weet uit de praktijk, ik, ik heb zelf, mezelf ook betrokken geweest in de horeca. Dat er toch nog een heleboel uit, uh, uit potjes en, uh, en blikjes uh, komt. Maar niet bij de uh, Libreijen. Nee, niet bij de Libreijen. ga komen uh, we je er zitten, hier twee, er zitten hier twee verdedigers van Johnny Boers. Ja, Johnny, Johnny Boer is bij uitstek degene die, die zeg maar de richting heeft aangegeven... dat je, dat je met, met wortel uit de sloot, dat je daar lekkere dingen van gemaakt. hebt. Maar Willem geeft de nuance aan dat er ook wel eens mee gesjoemeld wordt. Ah ja, die geef ik dus want, want dat is, aan. Willem, dat is toch de bedoeling? Ja, dat bedoel ik. Dat is jouw ja. mening? Ja. ja, dat is mijn mening, ja. Dat ook, ook in goede keukens, uh, uh, keukens van naam, dat er inderdaad ook wel eens gewerkt wordt met... Uh, ...met uh, ingrediënten uit, uh, uit doosjes en uit, uh, eventueel uit, uh, uit blikjes... ...als het, niet, als het vers niet vooralig uh, is. Dus uh, je bent wel heel kieskeurig? Uh, nou, heel kieskeurig. Ik, uh, ik, ik, ik, ik betaal liever uh, voor uh, echt verse producten... ...en dat als het dan uh, niet leverbaar is... Dan is het niet leverbaar, omdat het op is dan dat er uh, iets uit een, uh, uit een uh, doosje uh, wordt gehaald. Zoals Edwin Vinker dat hier doet, die, uh, die kookt met wat er voor handen is. Zonder dat hij nog even heel gauw hier naar de lokale plus gaat in Breskens. Nog een Willem, dankjewel voor jouw opmerking. Nog een beller. Wie heb ik aan de telefoon? Hallo? We oh, moeten even wachten op deze bellen. Uh, kijk nog even naar een andere trend die ik uh, uit uh, de Telegraaf heb van een paar weken geleden. Een zaterdag-nummer. Daar stond kerstdiner afhalen bij Sternkok. Betaalbare thuismenu's, de trend van dit jaar. Edwin, zijn hier ook mensen die zich in rijen aansluiten voor jouw restaurant? Uh, ik doe er niet aan mee. Uh, ik, ik kan me er eigenlijk nog heel weinig bij voorstellen. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet waar het vandaan komt. Het is een nieuwe trend. Het gebeurt uh, ja, op grote schaal. Um, misschien omdat de mensen liever thuis zitten dan in een restaurant. Ik weet het niet. Maar ik vind dat we met hetgeen wat wij doen, is beleving verkopen. En ik denk dat beleving heel belangrijk is. Het gaat niet alleen om het eten. Nee, het gaat ik ga absoluut niet alleen om het eten. Het gaat nee, niet om de beleving. En en je had er ook, had er ook een, een, uh, niet zo lang geleden had je een website waar, uh, waar je zelfs een, een menu thuis kon laten komen van verschillende keukens. Uh -huh. uh, de restaurantwinkel heette dat geloof ik ook, maar dat, daar wil ik weer even vanaf zijn. volgens mij ligt het alweer op zijn rug. Maar daar kon je dus, uh, laten we zeggen, daar waren, daar waren allerlei toprestaurants bij aangesloten. Maar het gekke was dat je, dat je dan uh, in plaats van laten we zeggen, voor, voor vier gangen 90 euro betaalde je voor vier gangen 60 euro. En dat vind ik dan raar, want daarmee geeft het restaurant aan... wat wij doen, wat wij eraan toevoegen, dat is maar een derde van de prijs. En dat is, is natuurlijk ook niet ook, zo. Het is natuurlijk ook uh, de manier waarop Sterrenkoks de crisis te lijf gaan. Maar uh, <laughs> we hebben uh, een telefoon nu van uh, mevrouw Thijssen. Ja, u spreekt met mevrouw Thijssen. En u heeft het simpels? Ik kreeg, uh, kreeg gisteren de kaart van mijn dochter uit Amsterdam uh, binnen. Die werkt in Hilversum en De Haag. En dus je heeft niet veel tijd om lekker te koken. En in die kaart stond: Mama, maak je weer lekker acheer. Want daar heb ik nooit geen tijd voor. Want dat moet de hele dag opstaan. Dus mijn man is nou het mooie vlees aan de hand. En de uien. En dan hebben wij een heerlijk lekkere kerstdiner. Helemaal geweldig. Edwin Vinken, morgenavond ook uh, hachee hier in Slijkplaats? Nou, bij mij staat er ook hachee op. Van, uh, van Haas. <laughs> dus ik, heb, ik gebruik het ook. Ik bedoel maar, de, de, de smaak zit niet in de filet. De smaak zit in, in, in de poten en in de, de karkassen en dat erin. Ik krijg ook een Twitter van Jeroen uit Nijmegen. Die zegt dat hij er vanavond gewoon lekker een magnetronmaaltijd ingooit. En dan yummy. Er zijn, zijn toch veel varianten oh ja. mogelijk, hè? Ja, dat kan van alles natuurlijk. Maar als ik het gezicht beschrijf dat jij zojuist trok bij deze opmerking... dan hoef je niet meer. Ik kan me daar niks meer voorstellen, Nee, nee. nee. Bij, jou gaat het gewoon, bij jou gaat het er gewoon om doorgaan met creativiteit. Ja, en gezondheid, denk ik. Ik denk dat gezondheid ook heel dat belangrijk is. Dat is een belangrijk ja, punt. Daar ja. hebben we het nog niet over gehad. Want daar wil jij ook een slag in maken. Vertel eens even. We, nou, hebben, we, kijk, we ik, hebben nog een klein, twee minuten. Ik zal het kort houden dan. Ja, kijk, ik ben geen extremist of iets. Maar ik, ik, ik, ik, ik vind dat je wel met gezondheid bezig moet zijn. Kijk, we, halen nu, we koken nu alles in zeewater. Dus we hebben het zout uit de keuken gehaald. En we hebben nu voor een 70 Het zout is uit de keuken? Het zout is uit de keuken, ja. En we hebben voor een 70 de suiker uit de keuken gehaald. Het dus suiker alles, ook? De snelle suikers. En die vervangen door trage suikers. En als je daar ook mee bezig bent, ik denk dat het heel belangrijk is dat je, de, dat, je dat ook meepakt. Kijk, je kan natuurlijk nooit voor 100% helemaal uh, volgens de dingen doen. Maar, maar uh, het, alleen het feit dat je daarmee bezig bent, zonder te veel conserveringsmiddel... en bijna niks meer in de keuken nu, en geen suiker, geen zout, heel belangrijk. Ja, het feit dat je er al mee bezig bent, dus vind ik al een groot ja. pluspunt. En, daar, en dat geldt ook gewoon voor, voor jouw luisteraar, Jeroen. Als de mensen goed nadenken en bij wat ze in hun mond stoppen dan weet je toch dat als het in, uit, uit zo'n pakje uit de magnetron komt... daar heeft iemand aan staan te frutsen die je niet kent... en hij heeft er van alles in gedaan om het, om het um, mooi op kleur te houden... He, en dat soort dingen. En dan moet jij, het, uh, moet jij maar van de veronderstelling uitgaan dat het goed voor je is. Eerlijk. Maar die haché, die kan hartstikke die goed, eerlijk, ja, eerlijk ja, zijn. Ja, ja, ja. Net zoals Absoluut. het nu nog onbekende menu van Edwin Vinken... zo vlak voor de kerst en die rare gevulde dagen. Ik wens u allen een goed gevulde tafel. De gezonde keuken van lijn 1 gaat nu dicht. Smakelijk eten.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 Beleven waar kerstmis voor staat. Luisteren naar het echte kerstverhaal. Met warme dranken en een warm hart. Dat is Samen Kerstvieren. Ik ben Marinka Glastra van Loon. Namens het apostolisch genootschap... maak er samen een schitterend kerstfeest van. Kijk op samenkerstvieren.nl Dit is Radio 1.